Het kon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 Het compromis over het volkerechtelijk mandaat dat het kabinet woensdag formuleerde... noemde Bos wel een hoopgevend begin voor de verdere discussie in het kabinet. De hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Haiti verloopt nog steeds uiterst moeizaam. Er zijn inmiddels wel veel noodvoorraden aangevoerd, maar het valt niet mee om die bij de slachtoffers te krijgen. Volgens een hoge Amerikaanse militair wordt de hulpverlening gehinderd door gewelddadige incidenten. Er zijn berichten over plunderingen en overvallen. Eerder vandaag zijn op vliegbasis Eindhoven elf overlevenden aangekomen van de aardbeving. De Tilburgse gemeenteraadslid Hans Smolders stapt uit de politiek. Dat meldt hij op zijn website. Smolders sinds speelde al een tijd op zijn vertrek en heeft nu de knoop doorgehakt. Hij zegt dat hij in de Tilburgse politiek op zoveel weerstanden is gestuit dat zijn gezondheid eronder leidt. Smolders heeft geen zin om nog eens vier jaar in de gemeenteraad te zitten met, zoals hij zegt, onbekwame, hoogopgeleide dommerikken. Hij zit sinds 2003 in de twee, in Tilburgse politiek. In de eredivisie heeft NEC de inhaalwedstrijd tegen Vitesse gewonnen. In Nijmegen werd de rivaal Arnhem met 2-1 verslagen. Verdediger zomer maakte in de tweede helft het winnende doelpunt. Door de overwinning is NEC naar de 15e plaats gestegen, net boven de degradatiestreep. Het weer. Vanavond en vannacht wat lichte regen, verder mistig en het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen af en toe zon en het wordt 4 graden.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 Ja, goedemiddag. Welkom bij het derde en laatste uur van zondag in Kennemerland. Zondag 17 januari 2010. Nou, we hebben dit uur nog heel wat te gaan. Behalve natuurlijk het, het sportnieuws en het regio gaan wij nog even praten met de beheerder van Vogelhospitaal in Haarlem. Dat is Roel Draaier. Want ja, de afgelopen weken is hij dagelijks in de weer... om heel veel vogels in Haarlem en omgeving... eigenlijk gewoon in de regio Kennemerland te voederen. Die toch... Uh, ja,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 Fight you Then you win When the truth dies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 Ja, konden vinden eigenlijk hier in, in de regio Kennemerland. En wie daar heel erg veel uh, mee te maken heeft, is het Vogelhospitaal in Haarlem. En uh, beheerder Roel Draaier is al weken bezig samen met, uh, met vrijwilligers... om uh, de vogels die nog, uh, ja, die nog wel in, in, in de wakken zeg maar, uh, verblijven, om deze te voederen. En uh, ja, we gaan eens vragen hoe, dat, uh, op dit moment er, uh, hoe dit er op dit moment voor staat. Uh, Roel, goedemiddag.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 Maar uh, als we een beetje in de regio kijken... dan zien we dat de eerste richting het noorden... die zit in Kromenie. En richting het, uh, het midden zit in uh, Amsterdam-Zuidoost. En richting het zuiden zit uh, de eerstvolgende in Oeksgeest. Dus ja, de, alles wat daartussen valt, dat is onze regio. Dus, uh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 En het zwarte plastic voor de ramen verhult eigenlijk al de kortsachtige bouwactiviteit binnen. Nou, met het nieuwe interieur moet Brinkman een plek worden... waar zowel de Haardemer als eigenlijk iedereen in de regio zich weer thuis voelt. En dat hopen dus de uitbaters Martijn de Vries en Jorge de Groot. Nou, de meeste Haardemmers die mijden eigenlijk wel dit café. Maar dat komt vooral aan de inrichting De Kaart en...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 Wat ik dus nu ook even ga doen. En uh, daar zie ik bijvoorbeeld. Nou, we hebben al gemeld dat, uh, dat er een steekpartij is in de Havik, uh, steekpartij was geweest. Uh, na een ruzie in de Havikstraat. En dat uh, Haarlem zijn eigen postzegel heeft. Nou, een wethouder, Maarten Dievendal. Ja, die heeft heel veel. Uh, uh, ja, een soort van modder over zich heen gekregen. Spreekwoordelijke modder. Over de gladheidbestrijding in uh, Haarlem. Want ja, dit extreme winterweer in Nederland heeft uh, voor heel veel overlast gezorgd. Nou, in Zandvoort.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 Stop die Twee zenders op één radio. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot vijf uur. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the records. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make head when wanna speak Spanish. Como se llama? Me. Hey. Bonita. Me. Hey. Mi Shakira, Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk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 Sexy hey, AMF fantasy. A refugee oh. let like me back with the fugies from a third world country. I uh go -huh. back like when Pac carry crates for Humpy Dum. -hump, we lead a whole club dizzy. Yeah. Nobody yeah. oh, CIA wanna watch. It's the Colombians and Haitians. I, I ain't guilty. Good. It's a musical transaction. Boop oh, oh, boop oh, oh, boop. No more do we snatch rope. Refugees run the seas 'cause we own our own boats. Oh. I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel your boy. And let's go real slow, baby. Like this is perfect, oh you know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 Alô, alô, Sintje, Picasso, ți-am dat bip Și sunt voinic, dar se știi, nu-ți cer bum cesi Ce ach cum allora io vi ramas teo feri tira allora allora sunt, sunt iară și eu ti caso c'am da ve ci s'nvoi nic ndar se stin u cer nemic vrei să pleci dar nu ja, yeah. no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 Kattenrassen die er, zeg maar, bestaan. En uh, ja, zo'n zo zo kattentesttoonstelling bestaat uit uh, bijvoorbeeld een uh, controle, een schoonheidskeuring, een, uh, een uh, best-of en weet ik wat allemaal. Nou, Sutia van is daarbij uh, aanwezig. En uh, ja, ik wil graag wel weten, wat vindt zij van al die katten bij elkaar? Hé hey Lena, we Sutia. Hoi, goedemiddag. goedemiddag. Hi, ik ben nu bezig met de Studio We zijn bezig met de best-of.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 Ik vind het een beetje, wel een beetje raar iets. Ja? Ik weet ook helemaal niet wat er is in. Misschien dus zit er gewoon niet zo eng uh, in of zo. Dus oh het ja. maar niet. Nee. Nee. Oké, okay. nou ik wil in ieder geval heel erg bedankt uh, dat jij aanwezig was uh, bij deze show van Felicat. Ja. En uh, nou ja, als je er nog uh, bent, uh, ja, veel plezier. En anders uh, bedankt in ieder geval voor dit moment. Is goed, veel succes. Doei. Dankjewel, doei. Yeah. Talk, talk met such a shame hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. En we zijn alweer aan het einde gekomen van uh, ja, de uitzending van zondag 17 januari 2010. Het is bijna 5 uur. Dus uh, heel veel plezier met de komende programma's bij AB Radio en ZFM Zandvoort. Het is bijna 5 uur. Ik laat u achter met Van Dikhout en alles of niets.